Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Aanbieders van hypotheken hebben tot begin dit jaar... regelmatig te hoge leningen verstrekt aan klanten. Dat kwam door onduidelijke regels van de Nationale Hypotheekgarantie... blijkt uit onderzoek van de NOS. Huizenkopers konden extra lenen om energiebesparende maatregelen te nemen. Maar in de praktijk werd dat geld daar lang niet altijd aan besteed. Hypotheekaanbieders en tussenpersonen kunnen een boete krijgen van de AFM. De regels zijn inmiddels aangepast. De nieuwe mobiele flitsapparatuur van de politie is onbetrouwbaar en maakt te veel fouten. Dat zegt politiebond ACP in het AD. De vakbond wil dat de radarcontroles worden stopgezet. Dat agenten zich zorgen maken over de vele foutmetingen. Zo zouden bij lijnbussen snelheden tot 185 km per uur zijn gemeten... en rijden vrachtwagens, volgens de flitsers, soms met 240 km per uur over een 80 km weg. In het vluchtelingenkamp in Calais hebben meerdere mensen last van mazelen. Dat heeft een Belgische vrijwilliger gezegd tegen de Vlaamse televisiezender VRT. Ook in het kamp in Duinkerken zouden een paar vluchtelingen de ziekte hebben. De mazelen zijn zeer besmettelijk. De ziekte kan tot twee uur blijven zitten op handen en kleding. Volgens de VRT wil Artsen zonder Grenzen een grote vaccinatiecampagne houden in de twee kampen. Ruim 1 miljoen mensen hadden in 2013 of 2014 een depressie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden vrouwen en lager opgeleiden... er vaker last van dan mannen en hoger opgeleiden. Ook kwamen depressies volgens het CBS het vaakst voor op middelbare leeftijd. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar kwamen depressies bijna niet voor. Het weer nog op veel plekken nog bewolkt met lokaal wat mist... Later vanmiddag is het droog en vanuit het zuiden zon. Het is zacht tot maximaal 13 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste verdraging op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Stroe en Hoevelaken. Een ongeluk op de A1 naar Amsterdam tussen Hoevelaken en de Afrit Bunschoten. Zes kilometer file. Verder langzaam rijden op de A2 Den Bos Utrecht tussen Geldermalsen en Everdingen. Op de A4 naar Amsterdam tussen Den Horen en Zoeterwoude... en naar Den Haag vanuit Amsterdam tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk. De verkeerssituatie op de A6 op de Hollandse Brug is gewijzigd... daardoor vanuit Lelystad vanaf Almere tot Muidenberg 11 kilometer. Op de A9 richting Amstelveen tussen Velsen en Batouverdorp langzaam rijden... net als op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en het Lunetten. Op de A15 richting Gorkem, 6 kilometer tussen Hendrikje de Wambacht en Sliedrecht... Een bij de tunnel op de A22 Beverwijk-Velzen, 2 kilometer file. Op de A27 gorkem utrecht tussen Noorderloos en Houten over 12 kilometer. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk over 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Nee, tanken bij de volgende. Oké. Okay.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 you yes. De Madison Song. Ja, ja zo bedankt, een begin van uh, deze aflevering ja. van uh, Zandvoort op zaterdag. Het is uh, even na twee uur, Zandvoort, een goede middag, de zon schijnt. En we hebben er weer zin in drie uur lang radio vanaf de tolweg 10A.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 Uh, dat heeft alles te maken met uh, het stoppen van Elze met de exploitatie van Rosa Rito. En de opvolger Sherilyn die gaat uh, een doorstart maken onder de naam Cherish. Cherish moet ik zeggen. Daar gaan we kwart over twee. We willen we alles van weten. Dus voor je weten is het vijf uur.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 want ook de veteranen 1 die volgen wij vanmiddag... die spelen thuis tegen Bloemendaal. Zandvoort geniet van het weekend met CFM en Duran Duran. Van mijn favoriete bands uit de jaren 80. Die hoorden de Duran Ren en de Skin Trades. Ja, de dames en Elsen van de Rosarito Kleedje So Show. Ja, die horen we zo dadelijk. Maar eerst gaan we nog even een andere plaats voor je draaien. Beleef het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. Ja, en dan gaan we meer dan 20 jaar terug hè, met de Rosarito Kleedje So Show. Ja, daarover straks veel meer.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 Damn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 Dus uh, op een gegeven moment, uh, nou ja, de Elze, bedoel, uh, de tijd voor andere dingen, nu. Ja, dat is wel, en, uh, de, wel de bedoeling, uh, hè? En Sherilyn uh, uh, uh, neemt het van je over. Uh, is dat ook jouw wens geweest om een eigen uh, kledingzaak te hebben? Als ik bij Rosarito stond, dan had ik echt zoiets van, ja, dat is gewoon mijn passie. Dus... Ja. Vind ik het, uh, ja, vreselijk. <laughs> Goed zo, je, je moet die microfoon niet gewoon vergeten, hoor. Die, die bestaat niet. Um, nee, juist. De naam Rosarito uh, houdt op te bestaan, die neem je mee op vakantie. Ja, ik neem mijn naam mee op vakantie, want uh, de hangt een nek zo op zo'n bordje. Ja. <laughs> ik blijf Rosarito. Uh, nog, nog even één e dingetje. Uh, wat, wat, wat is er waar aan het Rosarito uh, uh, uh, gebeuren? college-show-show uh, bedoel ik. Ja, ja. Wat is daar, wat is, wat ja daar dat is jaren uit. geleden, Albert-Jan. Jaren geleden, begintijd van uh, CFM. Toen mochten we nog geen reclames uitzenden.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 En daar maakte we dan echt een leuk verhaaltje van. En zo was het dus geen reclame. Was het, uh, nee, was, nee was het was gewoon, een info, was gewoon een kledingadvies. Het was gewoon een kledingadvies. En iedereen kon zich dan houden of ze wel of niet rode schoentjes aan gingen doen. En een uh, ja. zwart rokje of whatever, wat toen in de mode was. Het <laughs> hot or not? <laughs> hot or not. Hot or not. Zoiets. Goed. Uh, uh,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 een andere kant op te gaan. Maar uh, even, dat is ZFM Boulevard. Jij ja. krijgt binnenkort uh, gezinsuitbreiding, hè? <lacht> ja. Daarom <lacht> ja, ja. Er <lacht> komt geen baby bij, hoor. Nee, nee, nee, nee <lacht> maar goed. Maar, ja. er, komt wel iemand, er komt wel wat ja, bij, hè? Ja, ik krijg een... Die, uh, de naam heb je al verzonnen. Pup, een nieuwe puppy. Een nieuwe puppy. puppy. En hij heet Skip. Skip? Ja. Helemaal goed. Helemaal goed. Hij is al bijna drie weken oud nu. Dus ja. uh, moet moeten nog een week of zes wachten en dan... Uh, dan mag hij bij, ja. bij, bij zijn moeder weg. Is het is een ja. hei of een zij? Wat is het? Het is een hei. Het is een ja. oké. Okay. En wat voor uh, soort is het? Het is uh, weer een ruwharige Jack Russell, want ja. daar hebben we er al twee van... Uh, Gehad en dat uh, zijn echt onze favoriete hondjes. Oké, okay. dus binnenkort uh, gezinsuitbreiding. Kan je daar volledig op richten? dus ik ben uh, plotseling uh, uh, moeder weer. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, en natuurlijk <lacht> oma en mijn kleinkinderen. Ja, en dan de uh, moeder <lacht> van een lieve hondje. <lacht> en dat ze schijnen oudere dames uh, heel leuk <lacht> te vinden. <lacht> nou, ook oudere heren heb ik me laten vertellen. <lacht> <lacht> ja, dat hoop ik wel. Dus en jij gaat overnemen. Je ja. hebt een streefdatum uh, dat je open wil. En wanneer is dat? 14 februari.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 En in vervolg, kunt u bij mij terecht? Ja, alleen ik heb er nog eventueel wat cadeauartikelen... en wat woonaccessoires. Oké. Okay. Ja. Als, als, als... Omdat de winkel toch groot genoeg is? Ja. ja. ja. Ruimte zat. Ja. Maar 14 februari is een speciale dag. Ja. Dat is niet alleen de, voor jou dat je de, de, de, de zaak opent. is ik tenminste nooit vergeten. Nee, nee, nee, nee klopt. En ik hoop de rest van je familie ook niet. Want kan... ja. <laughs> Hele goede test. Goed, 14 februari is het zover. Ehm... Um,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 Nou, ik dacht wel goed. <laughs> nee, ik uh, ga natuurlijk uh, ook Facebook uh, ja, gebruiken. Want dat is natuurlijk een hele makkelijke... Dat sociologie. was mijn volgende vraag ja, geweest. Ja, want die, uh, die, is in aan, die is in Maak. Ja. En uh, verder dan inderdaad constant uh, daarop dingen plaatsen... waardoor uh, mensen geprikkeld worden... En,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 dit stadium wat vergeten. Nee, 14 februari, de officiële opening. Ja, ja dat is heel, heel belangrijk. De is nu gesloten, hè? Dus ja, ja, de, het is echt uh, ja, gesloten. Er zijn er is, natuurlijk uh, nu wel mannen die naar binnen willen... maar het heeft niks van ja, blijf om ja, omdat natuurlijk. er van die bloote ja, ja, ja, ja, ja. De dames in deze laagjes staan. De, de nieuwe voorjaarsmode moet toch nog binnenkomen... dus die is dan vers binnen. Goed, 14 februari...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 Met woensdag en donderdag veel regen en ook veel wind uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt naar waarden tussen de 10 tot 12 graden. Aldus Rico Schreuder. Zo, wat een verschil in temperatuur uh, qua vorige week, uh, Albert-Jan. Nou, en of? Ja, de winter is weer uh, voorbij, denk ik zo. Het is weer voorbij, die mooie winters. winter. Winter? Ja. Ja. Wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl of kijk op www.ricoweer.nl Dat was het weer.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 Star. You're making me feel I can do, I can do it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 joh ja, de Sarah Larsen en de Lush Life. Ja, en eh, zelfs Joop Fris, die begint een klein beetje kleur te krijgen daar op het veld, of niet? Nee, gelukkig niet. Nee. Ik <laughs> wil... Nee, dat gaan. Ja, nee, goed. We spelen 20 minuten minuut in ieder geval... van de wedstrijd eh, Zandvoort tegen SCW. En Sandvoort eh, laat zich eigenlijk een beetje... de kaas van het brood eten. Het, eh, SCW wordt brutaler. Komt wat vaker in de buurt van het Sandvoorts doel. Niet om jezelf verontrust te maken... maar het is toch het geval dat ze... meer op de helft van Sandvoort spelen. En Sandvoort daarentegen in de aanval... totaal geen kansen. Ge, niets gecreëerd. Helemaal niks. Dus, eigenlijk zit ik een beetje... Oh, wat daar heeft Zandvoort gigantisch wel geluk. De vrije schop van SCW, een meter of drie, vier buiten het Die belandt daar op de paal en schiet daardoor, Godzijdank, de verkeerde kant voor SCW op. En de goede kant van Zandvoort, terwijl hij gaat achter de lijn. En dat was een, een prachtige, mooie vrije schop waar uh, Smit totaal geen antwoord op had. Uh, uh, ook absoluut niet bij had gekund. Goed, maar Zandvoort, dus in de aanval niet veel soeps. Het is uh, voorin, uh, ja, eigenlijk een beetje meer, of meer op een eiland. Het middenveld functioneert niet goed. En uh, dan krijg je dus problemen met de, de eventuele productie van doelpunten. Uh, Schmid mag die bal nu in het veld gaan brengen. Dan gaat die bal komen? Even kijken, Mol kan, er, kan erbij komen. Dan komt hem door, maar prokt hem in de voeten van een SCW-speler. Die gaat nu aan de loop richting Zandvoort zijn doel.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 En Zandvoort uh, moet weer achteruit spelen en uh, gaat nu de bal innemen. Meter of, uh, Meterhoff zal zijn tien vanaf de uh, hoekvlag richting uh, SCW. Oftewel, Zandvoort mag de bal gaan ingooien. We hebben eigenlijk op dit moment geen verder nieuws te melden. We stelden in de 22 minuten ondertussen. En nogmaals 0-0 nog steeds. En dan mocht er een doelpunt komen. Dan meld ik mij uiteraard weer hier vanaf Duitschveld. Dankjewel Joop voor dit moment. En we gaan op naar het nieuws en weer van drie uur. Met deze fantastische hier is Field of Love.